En op het Europese kampioenschap voetbal zijn Tsjechië en Griekenland door naar de kwartfinale. De Grieken versloegen verrassend Rusland van trainer Dick Advocaat met 1-0. Tsjechië won met 1-0 van gastland Polen. Rusland en Polen liggen nu uit het toernooi. De Poolse bondscoach Smoeda kondigde kort na de wedstrijd zijn vertrek aan. Het hier wolkenvelden met af en toe zon, vanmiddag een plaatselijke bui. Aan de kust waait het stevig, het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Vanavond in Caro Brandpunt. Wie zijn kind te dik laat worden, maakt zich schuldig aan mishandeling. Hoe ver mag de overheid gaan om in te grijpen? En wat zijn de nieuwe feiten in het onderzoek naar de verdwijning van Madeline McCann? Caro Brandpunt, vanavond om kwart voor elf, Nederland 2. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente.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 Alright, Luke. Goedemorgen, het is 4 minuten over 6. Als je door ons je bed bent uitgerand door de punk en metal muziek van Bastigler, excuus daarvoor. En als je dat leuk vond, dan graag gedaan. Uh, je luistert naar 4.7 hier op radio 1. Zometeen um, Pieter spreekt. Dat is de column van Pieter Derks die gaat over voetbal uiteraard. We gaan het veel hebben ook over voetbal deze uitzending. Want René, onze eigen René, uh, is in Oekraïne mee met de Koen en Sander Show. Van 3FM is dat. En uh, zij mocht uh, als, uh, als BNN University feut, zoals het dan heet, mocht ze mee. En uh, ja, uh, daar is een soort van opperproducer eigenlijk. En ja, uh, oh, uh, ze even wel naar de zin, behalve dan dat ze telkens die wedstrijden verliezen. Hoe het met haar is, dat hoor je zo meteen zo tegen 7 uur. En wist je dat er in België ook fans zijn van het Nederlands elftal? Ferdinand. Ja, Ferdinand en voetbal. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst eens even kijken hoe het is met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Ossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 17 juni 2012, een week die achter ons ligt. De week waar Boris van der Ham D66 te kennen gaf... dat hij na 12 september niet meer terugkeert in Politiek Den Haag. Het was de week waar er forse rellen waren... In het Poolse Warschau na de voetbalwedstrijd Polen-Rusland. De week waar het Nederlands elftal voor de tweede keer onderuit ging, nu tegen de Oosterburen. Het was de week van campagnetijd betreft, de politiek en ook de oranje koers. En dan kan je erop wachten dat politici de voetbalkender gaan spelen. De week waar in het Noorse Oslo de Berbese oppositieleider Ansa Suchui na 21 jaar kan vertellen hoe het toen voelde... toen zij de Nobelprijs voor de vrede won en wat het met haar deed... En Luc, het was de week, met name na afgelopen woensdag... waar voetbal binnen het Nederland zich is gaan voorbereiden... op wat later vandaag komen gaat in Karkov. Een wonder, wie zal het zeggen, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, daar gaan we zo meteen even over doorpraten. Eerst even, Ferdinand, heb je gisteren nog gekeken naar het voetbal? Of heb je het gehoord op de radio, wat, uh, Rusland en Griekenland en zo? Het was radio en voetbal uh, waar ik mee bezig was. Het is bekend van Ferdinand, maar goed... Uh, een complete verrassing. Er, voor veel mensen hoor voor mij niet eh, dik advocaat eruit. Uh... En ja, dan denk ik bij mezelf, uh, uh, er waren hoge uh, verwachtingen gezien de eerste wedstrijd. Want uh, ze wonnen toen met, uh, met 4-1, alles liep lekker, alles, alles ging goed. Mm -hmm. Maar uh, weet je wat het is, als je die wedstrijd gisteravond uh, hebt uh, bekeken, Griekenland die, die spelen gewoon een goede wedstrijd. Kijk, de Russen die waren beter hoor. Maar op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat die gasten niet kunnen scoren zo. Yeah. Niet kunnen scoren. En ja, het, het gaat in feite natuurlijk om de knikkers. En ja, dan komt een, een, een, een goal van een, een, een speler, een 35-jarige, ja, Griekse voetballer, Karagonis. En ja, die man die, die, die, die, die ramt hem erin. En als je kijkt hoe die, die, die goal gemaakt wordt, dan denk je van ja, waar waren die Russen? Ze gaan van hem alle. De ik heb een beetje het idee dat, dat Rusland na die 4-1 overwinning op Tsjechië eh, vrijdag... of de eerste dag, dat ze daarna zo in een, in een soort van trance zijn geraakt... en daarna nooit meer hebben gedacht van dat ze ook al eens een keertje zouden kunnen verliezen. En dat, ze, dat het nog niet... Het, ik bedoel, Dik Advocaat was volgens mij de enige die dacht... Dat ze, dat ze wel eens niet door zouden kunnen gaan naar de kwartfinale. Maar al die spelers die dachten dat ze er al waren, volgens mij. Weet je, heel kort Luc, als je die wedstrijd hebt gezien waar er euforie heerst in, in, in het land zelf en ook binnen de selectie, behalve dik advocaat. Ja, dan ik, ik dacht in mezelf van, uh, zou Rusland wel eens de verrassing kunnen zijn? Maar ergens dacht ik van, er zijn nog twee wedstrijden en in die wedstrijden, met name gisteravond, is het tot. Taal niet uitgekomen. En ja, Luc, dan trek je aan het kortste eind. En ik denk dat het voor Dick Advocaat erop zit. En dat hij ja, vanmiddag al terug kan zijn, in, uh, kan zijn in Eindhoven. Om te gaan voorbereiden op ja. Uh, ja, de Philips Sportverein. Hè? Ja, nou, en als hij mazzel heeft, voor hem dan. Uh, is Kevin Strooban daar bijvoorbeeld ook bij, hè? want die speelt bij PSV. En uh, toch, daar heb ik het goed, toch? Uh, ja. Ja, ja, ja, nou, ja. misschien reist uh, Mark van Bommeloke. Oh, ja, dat <laughs> ja, ja, ja, ja, gaat ja, ook ja. meteen. Ja. ja, dat moeten we niet vergeten. Nee. Dat kan allemaal zo hoor, maar daar komen we zo op terug. Joh. Ja, precies. Ja, even kijken. En er is ook nog... Uh, Tsjechië speelde tegen, uh, tegen... Nee, Griekenland speelde tegen Polen. Uh, nee, ik, ik zeg het verkeerd. Tsjechië speelde tegen Polen en Tsjechië won met 1-0. En dan toch weer, toch weer Tsjechië zes punten. En dat op een of andere manier uh, doen die toch altijd wel weer goed op die EK's. Tsjechië doet het heel goed op EK's. Alleen uh, vraagt iedereen zich nou af... en ja, we wisten het al gisteravond wat er kan komen vandaag... Als, als, als, dan snap je waar ik naartoe wil, mm. dan zou Tsjechië de volgende tegenstander kunnen zijn van het Nederlands elftal. Maar even over Tsjechië, Tsjechië heeft een goede ploeg, dat geldt ook voor Polen hoor. Maar goed, uh, Tsjechië die raapt de knikkers bij elkaar, die, die gaat door, uh, Polen eruit, het, het, het, het, het, het gastland, uh, Luc... Maar goed, Tsjechië uh, is het in de afgelopen jaren vrij goed gedaan op elk toernooi. Hoor. Ja. Nogmaals, ze hebben, een, ze hebben een goed team hoor. Ja. Laat, dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Nou, uh, laten we verder gaan. over het als, als, als, als, als, dan denk ik dat we die Tsjechen best wel kunnen pakken. Maar ja, dan moet het wel eerst, moet het wel eerst even gebeuren. Uh, de wedstrijd van vanavond tegen uh, Portugal. Hoe kijk jij er tegenaan? Denk je, heb jij er nog vertrouwen in? Of zeg je van, nou, uh, ik kijk die wedstrijd, luister die wedstrijd en, uh, en ik geloof het wel, maar het gaat niet meer gebeuren. Luc, een hele korte samenvatting als jullie me de gelegenheid geven. Kijk, Nederland heeft het tot nu toe niet goed gedaan. Die verwachtingen waren hoog, de druk was er. Maar als je een coach hebt die door zijn hartstarrigheid op dit moment... aan de rand van de afgrond bengelt... en het nu hopen is dat die Oosterburen hun sportieve plicht zullen nakomen... dan rijst de vraag bij vriend en vijand... Wat heeft dit team nog te zoeken op dit podium? De wonderen zijn de wereld nog lang niet uit. En voetbal, ja, af en toe is het waanzinnig. Het zou zo vanavond anders kunnen zijn. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, als Bert vanavond niet drastisch ingrijpt binnen het elftal, dan zijn de rapen gaar. Yeah. Time for changes, Bert. Hm. Doe het nu. Het is niet twee voor, maar vijf over twaalf. Daar heb ik in feite al gezegd wat mijn verwachtingen zijn. Nogmaals, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, Luc. Vanavond kan alles in één moment anders zijn. Maar nogmaals, een coach die... Ja, de man is half stark joh. De man heeft zijn eigen visie, zijn eigen patroon... zijn eigen manier van spelen. En hij zal vanavond toch wat moeten doen, Luc. Kijk, we zijn allemaal een coach, hoor, En hebben een eigen visie. Ja. En als je mij vraagt, de mijne... Ja, Bula Roes erin, Kuit erin... Luc de Jong erin, Vlaar het veld in... en dan ten koste van Van Persie... Avelay, Matthijsen en Van Bommel. Het klinkt wel raar en er zullen mensen zeggen, ja waarom moet jij je mee? Maar hij moet vanavond, Luc. Nou, het is al vijf over vijf. Vol op de Draai. avond moet hij, vol op de aanval moet hij hè? Ik bedoel, hij heeft geen andere keuze natuurlijk om dat, uh, om dat te doen. Nee, hij moet vol op de aanval. En kijk, het is jammer, heel jammer voor Van Persie hoor. Als ik zo kijk naar programma's van critici en analisten van Persie is totaal afgemaakt joh. Ja, en ja. het is heel jammer voor die jongen hoor. Het, is, het, is, het, het, het lukt niet op een groot evenement, joh. Nee, nee. En weet je waarom het niet lukt, nu? Nee. Van Persie, die speelt bij Arsenal en daar spelen die jongens in dienst van hem. In het Nederlands elftal is dat niet zo, omdat daar alles wordt opgeëist door Wesley Sneijder. Ja, ja, ja. En dan zeg ik van mijn kant, als ik richting Bert van Marwijk kijk... Doe vanavond wat. Probeer het met Luc op die 10-positie. En Hunter laat diep in de punt. Kuit vanaf rechts en Robben vanaf de linkerflank. Want een link linkspoot kan je niet aan de rechterkant zetten, Luc. Het gaat vanavond dan niet lukken. Ja. En Portugal, wie of oh wie? Portugal heeft een goed team. Portugal heeft geen wereldelstel, maar we weten hoe die Portugezen spelen. We hebben het al meegemaakt in 2004 en 2008. Luc, het is vanavond alles voor alles of niet. Ferdinand, tot slot. Geef, uh, we gaan er vanuit dat Duitsland gaat winnen van Denemarken. Dat is prettig om... om daar gaan we gewoon vanuit. Heel die, prettig. Die gaan gewoon... Geef een voorspelling voor de wedstrijd van vanavond. Gaat Nederland winnen? En zo ja, met hoeveel? En wat wordt de uitslag? Wat denk Luuk, jij? Luc, ik had deze vraag al zien aankomen. Ik hoop het bij de gratie gods dat Nederland vanavond wint. Maar... Het ligt aan, aan zoveel factoren. Joh. Vanavond, gisteravond is er ook gespeculeerd. Ik zou Mark van Bommel gaan spelen, want hij staat bij de persconferentie ja. naast de bondscoach. Het kan ook een spelletje zijn van Bert. Maar als dat zo is, Luc, als hij weer met een, een Matthijsen en een, een van Bommel komt, denk ik dat het helemaal fout loopt. Joh. Maar, dat wil nog niet zeggen, nogmaals, dat, dat, dat ook dat kan, dat alles in één keer omgaat. Maar... Het is een moeilijke vraag. Ik kan hem vandaag helaas niet beantwoorden. Ik hoop het. Ik hoop het dat Nederland vanavond doorgaat. En oh, het hangt af van de Oosterbuur. Wat gaan die gasten doen? We gaan het afwachten en ik hoop dat ik je volgende week spreek en dat we dan gewoon in de halve finale staan. Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel, Federal. Ja, in de dan in de kwartfinale. Nee, ja, donderdag is dan de kwartfinale. En dan is de halve finale. Nou goed, dat zien we volgende week al. Bedankt dat ik er mag zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. En tot de volgende weekdag.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 become an insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. Right? I'll stick by you forever, and do it in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 Hero level Liverpool rain I'll stick by you forever ain't didn't do it in vain Oh no never in vain You travel So look at the heroes in the Liverpool rain. The rain. Raccoon uit Nederland. Liverpool rain. Waar gaan we naar kijken komende week? Je hoort het in Kijkcijfer Bingo. Kijkcijfer Bingo. Bart Halleman, goedemorgen. Goedemorgen. Um, waar gaan we naar kijken? Er is een hoop voetbal op. Er is heel veel voetbal op. En, en... het is natuurlijk allemaal een beetje afhankelijk van wat doet het Nederlands helft vanavond vanavond. Hebben, uh, hebben we nog een kleine kans dat we nog gaan winnen? Ik geloof er eigenlijk niet in. Nee. Dus het zal niks worden <laughs> volgende week. En dan ah, lekker. zitten we opgeschreven met, nog een, met allemaal voetbalwedstrijden van landen waar we eigenlijk toch niks uh, mee te maken hebben. Nee. En ik heb altijd zoiets, als er dan veel, veel gevoetbald wordt... Weet je, er is toch niemand die met nieuwe programma's komt. Uh, dus wat wordt er dan nou veel uitgezonden? Wat is lekker goedkoop om tegenover uh, voetbal uh, te zetten? Films? Films. films. Heel goed. Ja. Maar ja, iedere zender in Nederland heeft, uh, heeft zo ongeveer 5000 films uh, in het archief uh, oh ja. zitten. En die mogen ze altijd uitzenden wanneer ze maar willen. Ja, joh, er zijn films die serieus uh, uh, gewoon, die je ieder jaar weer voorbij ziet komen. Ik zag Back to the Future laatst weer op televisie. Dat ja, maar dat, soort die, die, films. dat is een hele rare Die film herhaalt zichzelf ook steeds. Ja. Dat is. En daar ook Back to the Flower. Dat, dat, dat zou ochtends vroeg al. Goed, welke eerste film? Moet het allemaal kunnen. Ik heb er even twee films uitgekozen, want het is natuurlijk een enorme waslijst aan films uh, die, die langskomen. Um, RTL doet het uh, komende week heel erg goed. Die zet bakken met films uit. Die hebben natuurlijk ook geen voetbal, behalve dan VE Oranje. Mm -hmm. um, en uh, we beginnen even morgen, maandagavond, uh, King Ralph. Het is een hele oude film, is uit 1991. Met John Goodman in de hoofdrol, die ja. toen natuurlijk nog bekend was van zijn rol in Roseanne. Ja. En die speelt um, een, een, een Amerikaanse verre, verre, verre, verre achterneef van de uh, Britse koninklijke familie. En de hele koninklijke familie wordt bij een, uh, een nogal ongelukkig fotomomentje uh, om zeep geholpen. Ik zou zeggen, de kabel waar de, de flitser doorheen loopt. die uh, ligt in een plas water. En de hele familie staat in een plas water. Dus als je geflitst wordt, dan is iedereen, iedereen is dood. Ja. Hij is de enige die dan nog over is. En dus eigenlijk de, de, de, de erfgenaam van de Britse, de Britse troon. En hij gaat dus uh, uh, uh, het overnemen. Maar dan krijg je dus het, het, het, het verschil tussen, weet je, een beetje. Boer, boertige Amerikaan. En het stijve uh, Britse hof. Oké, okay, hij is wel Amerikaan. Het is geen brind. Uh, nee, nee, nee, hij speelt geen ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Maar ook een, echt een dikke, lompe Amerikaan. En hij wordt dan nog weer verliefd natuurlijk. Op een, op een burgermeisje. Ik vind het echt een hilarische film. En uh, zelfs uh, uit, uit 91. Is een hele oude film. Maar hij blijft leuk. Uh, maandagavond, half negen, RTL 7. Hoeveel kijkers? Nou, het is RTL 7, dus het, is, oh nee, het is RTL 8 nou, dus er worden nog minder kijkers. Ik zeg ja. uh, 80.000 kijkers. Ja, 80.000 80 kijkers. Ik nou. hoop dat er in ieder geval vijf mensen zijn die dit luisteren, die dan dus King Ralph gekregen. Kun je die mensen niet beter gewoon een videoband sturen met die film? is, man, bijna, ja, ik, is ik, niet dat hij, ik denk ook niet dat hij op DVD te verkrijgen is, hij is ja. alleen nog maar op videoband. King Ralph, wat is de volgende? Ja, de volgende is geen uh, um, comedy, is een wat nieuwere film, The Kingdom... Met uh, Jamie Foxx in de hoofdrol. Hij oh. uh, had daarvoor uh, natuurlijk de hoofdrol gespeeld in, in Ray. En daar een, een, mij heeft hij een Oscar voor gekregen. Ja, ja, ja. Uh, maar mooi hoor, achter die microfoon. met die, uh, nou, Hartstikke leuk. Maar in The Kingdom speelt hij een, een, een, een FBI-agent die naar Saudi-Arabië wordt gestuurd. om daar een uh, terroristische aanslag uh, op te lossen. En het mooie van die film is dat je heel, heel goed beklemmend in beeld is gebracht. het contrast tussen, tussen uh, Amerika aan de ene kant en uh, de Arabische slash islamitische wereld aan de andere kant. Het is een beetje. Ja, weet je, niemand is goed, niemand is kwaad. Het is allemaal in grijstinten en het is een fascinerende film. Je okay. moet hem echt gaan kijken, vooral omdat hij, het is natuurlijk een film na 11 september. Uh, en. Um, ja, het, op het moment dat die, dat die film uitkwam was uh, het maken van een film over terroristische aanslagen nog niet heel erg normaal. Nou, er worden sowieso niet heel veel films gemaakt over terroristische aanslagen. Maar dit was wel iets, die spanning tussen, tussen hoe moet Amerika omgaan met uh, uh, uh, uh, islamitische terroristen. Dat wordt in deze film wordt het heel mooi... Uh, heel mooi uh, Gebracht. Wanneer wordt hij uitgezonden? Donderdagavond. Uh, nee, vrijdagavond. Okay. Blijf vrijdagavond ook om half negen. Het is mm -hmm. keer wel op RTL 7. Okay, ja, check heel even of dan, of dan niet toevallig een wedstrijd zou kunnen zijn van het Nederlands elftal. Nee. Nee, dat kan net niet. Want uh, dan zouden we de pool moeten winnen. Dus ja, dat, dat, uh, nee, dat nee, gaat dat zit niet meer in. gebeuren. Nee, nee. Dat zit er niet in. Wat gaan we downloaden? Longmire. Longmire? Ja, dat is... Je uh, uh, kent uh, Quagmire uit, uh, <lacht> uit Family Guy. Nou, ja. De laatste vier letters van maar dan met Long ervoor. Het heeft het verder ook niks met elkaar te maken. Het is een, uh, een drama-serie. Je weet, ik zit hier vaak science fiction of comedy te yeah. verkondigen. Ik ga nu even voor drama. Longmire is... Uh, Walt Longmire is de, de hoofdrolspeler. is een sheriff in een klein plaatje in midden-Amerika. Ik heb geen idee in welke, welke staat die precies zit, maar het is een van die, van die uitgestrekte, denk Wisconsin-achtige oh, ja, ja. dingen. Weet je wel, het kan er koud zijn kan de heet zijn, alles veel oppervlaktes. Veel open vlaktes en uh, Indianen, ook Indianen reservaten. Dus uh, en hij is een beetje, weet je, heeft hij nou een alcoholprobleem? Zijn, zijn, zijn vrouw is overleden. De relatie met, tussen hem en zijn dochter, uh, nou ja, dat is uh, uh, is ook niet helemaal, niet helemaal nuver, zoals dat we <lacht> zo mooi zeggen in het, in het oosten. En uh, um, hij heeft dan ook nog een. Een deputy die eigenlijk een beetje aan zijn stoelpoten zit te zagen... die wil eigenlijk zijn positie overnemen. Dus hij, hij wordt eigenlijk een beetje van alle kanten... Ja, het is een rare scene, maar het is heel okay. mooi gebracht. En Het is gewoon... nee nou ja, sowieso natuurlijk al die landschappen zijn al schitterend. Het feit... Ik hou altijd wel van, van die verhalen die dan, die dan in, in kleine plaatjes spelen. En het is gewoon iedere week is het een, een nieuwe misdaad die moet worden opgelost. Okay. De, de, de, Geen we doorlopend gaan. verhaal, maar gewoon telkens ja, ja, een nieuwe aflevering. met zijn dochter en ja, zo. Weet je, er zit dan een soort rode lijn in, ja. maar je kunt best af en toe eens een keer een aflevering missen. En, maar dat moet je eigenlijk niet doen, want het is gewoon een te leuke serie. Longmire. Longmire, en het linkje daarvan als je hem wilt downloaden, staat nu op mijn Twitter. twitter.com slash je Dankjewel Bart. Graag gedaan. Elke week krijg je in BNN University Backstage een kijkje achter de schermen. Want dit programma wordt natuurlijk helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? Nathalie geef je een update. BNN University. Backstage. backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 17 juni. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, zo klonk het dus de hele week op de redactie van BNN. Want we waren de afgelopen weken gemiddeld maar met z'n vijven op de hele BNN-radioredactie. En dat klonk dus zo. Echo, echo, echo. Wieke en ik waren dus een beetje eenzaam de hele week op de redactie van BNN. Luc, die was er ook niet. Die zat de hele dag te... Oh, hallo. Ja, daar zou je hem hebben. Komen jullie zo even naar mijn hokje, staat er. Nou ja, oké, okay, dat bedoel ik dus. Luc die zit de hele dag alleen maar een beetje te twitteren in zijn hokje bij de NOS voor de Radio 1 Sportzomer. Radio 1. Sportzomer Tweet. Hartstikke leuk hoor, maar aan Luc Haddenwiek en ik dus ook niks deze week. Nou, René die zit nog steeds met de kont in Garkov voor de Koen en Sander Show. Grafstemming daar, zou je zeggen, want uh, wat een baggerspel van het Nederlands Elftal. Maar nee hoor, René die feest gewoon door. Ja, we ben echt helemaal keiketbrak, echt niet normaal. We zijn gisteren weer op stap geweest, we waren eerst best wel luxe uit eten gegaan En daarna zijn we met Koen, Sander, Stoel, Emiel en ik zijn op stap gegaan. En dat is echt aan het toe En zijpen. En dansen en laten lichtjes worden. En toen zijn we bij een of andere krok om zes uur in zijn we allemaal friet gaan eten en waterpijn gaan roken. Oh, dat was echt zo heftig. Ondertussen een beetje genieten van de lokale specialiteiten. En die kip Kiev, ja, dat, dat was echt dat was zo raar. Dat is zeg maar kip. En er zit, zit in het midden, want het is eigenlijk een gehoorleerd stukje kip. En er zit in het midden het zit een half pakje boter. En die garen ze dan op een of andere bijzondere wijze, zodat het vanuit binnen gaat zodat het boter heet wordt ofzo. En vervolgens als hij een beetje bruin wordt, dan moet we hem in de deeg en flikkeren ze het in een frituurpan. Maar ik dat er gewoon stukjes kip tussen zitten. En bovendien zo'n half pakje boter, ja dat is je maat natuurlijk helemaal niet op voorbereid. Godverdamme, ben je niet bang dat je ziek wordt René? Oh nee. nee, nee nee, Ja, je hebt in je hebt in Nenting gehad, hè? En verder ja, ze hebben gezegd dat, je, dat, een, uh, die, die uh, dat er een champions, dat die de radioactieve straling is. En dan we ook gewoon. En we eten gewoon fruit en we eten gewoon eigenlijk alles. Je zou ons wel missen, hè? Of uh, mij vooral natuurlijk. Ja, ik mis jullie ontzettend. Oh, lief. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat het Nederlands Elft nog even doorgaat hoor. Want uh, het is wel lekker rustig zo. Goed, dat was hem weer voor deze week. Wil je nou meer avonturen van René lezen? Kijk dan even op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash bnnuniversity. En volg ons dan ook meteen even op bnuniversity.nl en op Twitter. Tot volgende week, hi. Waarom zou je in God -God godsnaam aanmelden voor BNN University? Eh, uh, nou. Uh, Geen idee? Ja. Ik zou het niet willen hoor. Je krijgt de radioles van Koen en Sander. Moet je eigen programma maken.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 Zomerhit aan het worden, lentehit, babysitter circus en everything's gonna be alright. Tijd voor een nieuwe column van Pieter Dirks. Pieter spreekt. Het kan nog steeds. Het is een theoretische kans, maar toch. Als Duitsland wint van Denemarken het hoge drukgebied dat nu boven Oekraïne hangt in de oostelijke richting wegdrijft, de opkomst bij de Griekse verkiezingen boven de 76 procent is, Bert van Marwijk precies om vier uur een mentholsigaretje rookt, als er om half zes minimaal acht kilometer file voor de Koentunnel staat, het gras in het stadion exact een halve millimeter gegroeid is, de rente op Spaanse staatsobligaties stabiel blijft, Mark van Bommel naar huis gaat en de Portugese twee eigen doelpunten maken, gaan wij gewoon door naar de kwartfinales. Niet dat we daar dan weer heel veel te zoeken hebben, maar dat is van later zorg. Geen wonder dus dat onze jongens nog steeds vol vertrouwen zijn. Tot op het naïeve af. Vol verbijstering las ik een interview met Nigel de Jong... die de kwartfinale sowieso niet zal halen... omdat hij vanavond zijn tweede gele kaart gaat pakken. Volgens Nigel is er geen sprake van spanning in de ploeg. Beetje dolle, beetje lachen, spelletjes met elkaar spelen. De sfeer erin houden. We zijn nog steeds wereldtop, aldus Nigel. We horen in de volgende ronde. Laat dat nou net de aanname zijn waar het al twee wedstrijden misgaat. Hoe kansloos we ook verliezen, steeds is er weer die heilige overtuiging dat wij gewoon te goed zijn om eruit te vliegen. Ibrahim Afalai verwoordde het als volgt. Dat je ondanks twee nederlagen nog steeds een kans hebt om door te gaan, zegt ook wel iets. Misschien was het wel voorbestemd zo te zijn. Ja. Wie weet, misschien heeft God ook wel gezien hoeveel talent wij in huis hebben... en besluit hij bij een 3-0-achterstand tegen de Portugezen in de rust... dat het nu toch echt te gortig wordt, stuurt hij aartsengel Rafael van der Vaart... als nieuwe vollosser het veld op en maakt hij er vijf achter elkaar... zodat gerechtigheid geschiet voor nu en de eeuwigheid amen. Maar ik stel voor dat we daarvoor het gemak gewoon eens even niet van uitgaan. Volgens de spelers mogen we rustig vertrouwen op hun talent, op God en op de Duitsers. Historisch gezien toch geen drie-eenheid waar alleen maar goed uit voortgekomen is... Het is om gek van te worden. Het enige dat ze hoeven te zeggen is dat ze het gras gaan opvreten vanavond. Dat ze hun hele hebben en houden in de strijd gaan gooien. Dat Cristiano Ronaldo geknipt en geschoren het veld zal verlaten. Al is dat sowieso wel een zekerheidje. Ze mogen ook gewoon niks tegen de pers zeggen. Alleen zag Reinig en zwijgend voorbij bedmaaldring lopen en zijn camera omtrappen. Niks dolle, niks de sfeer erin houden. Er hoeft geen sfeer te zijn. Van mijn part gaan ze s'avonds zwijgend naar bed en slapen ze gewoon een keer niet lepeltje lepeltje als er maar gewonnen wordt of of ze minst een Portugees... in de reclame worden vliegt. Ik hoop natuurlijk dat ik ongelijk krijg dat ze vanavond fluitend... met een 3-0-overwinning van het veld stappen. Maar als ik spelers hoor zeggen dat wij gewoon in de volgende ronde horen... hou ik mijn hart vast. Ik hoop gewoon niet dat ik in de 89e minuut bij een 1-0-achterstand... de bal rustig achterin rond zie gaan... omdat Mathijs en Heiting gaan geloven dat het nog wel goed komt. Dat trek ik niet. Dan ga ik gekke dingen doen. En voor ik het weet, ga ik echt bidden tot God. Of erger nog, de Duitsers. Pieter Spreekt. Volgende week een nieuwe column van Pieter Derks. Het is inmiddels drie minuten over half zeven. Tijd voor het nieuws met de in Alicante geboren Nederlander Ivo Buiges Nieuwenhuizen. Radio 1. Het nieuws van Alicante. Hola, señores y señoras, Muy buenos días. Het Europees kampioenschap in Polen en Oekraïne is ongeveer halverwege en daarom een update omtrent La Selección Española. Spanje maakte in de eerste twee Poolwedstrijden indruk met het vertrouwde tiki-taka, snel combinatiespel, gestoeld op de tactiek van FC Barcelona. De eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld met 1-1 tegen Buurland-Italië, de tweede wedstrijd verpulverde Spanje Ierland met 4-0, mede door twee goals van probleemkind Fernando Torres. Intussen weet de Portugese Real Madrid-coach José Mourinho weer de schijnwerpers te vinden. Eerst uit de kritiek op de Spaanse bondscoach Del Bosque omdat hij geen spits opstelde in de eerste wedstrijd tegen Italië. Hij zei, Del Bosque maakt zijn ploeg steriel op deze manier door geen echte spits op te stellen. Het oeverloze getik leidt op deze manier nergens toe, zegt de Portugees. Na de grote winst tegen de Ieren zei hij dat Spanje de torenhoge favoriet is en dat het succes van La Furia Roja grotendeels te danken is aan hem omdat hij Real Madrid zo goed heeft laten voetballen en dat het succes niets te maken heeft met het voetbal uit Barcelona. In de wedstrijd tegen Ierland heeft de Spaanse selectie een aantal records bewerkstelligd. De Spaanse sportkrant AS meldde dat in 90 minuten voetbal die tegen Ierland maar liefst 898 passes door La Roja werden ingezet. Daarvan kwamen er 815 ook daadwerkelijk aan. Meer dan 90 Centraal stond Xavi Hernandez die met 136 ingezette passes twee records brak. Niet alleen was het nog nooit voorgekomen dat een speler tijdens een ek duel zoveel ballen afspeelde... ook verbrak de Catalanen het record succesvolle pases. Van de 136 van de middenvelden van FC Barcelona kwamen er namelijk 127 daadwerkelijk aan. Een onwerkelijk aantal van 93,3 Sergio Busquets lijkt het treffen tussen Spanje en Kroatië van maandag gewoon te gaan halen. In de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Ierland liep de Spaanse middenvelder van FC Barcelona een blessure op aan zijn voet. Maar er lijkt niets ernstig aan de te zijn. Een woordvoerder van het Spaanse team meldde vrijdag dat Busquets zijn scan heeft ondergaan en dat daaruit geen schade is gebleken aan de voet van de middenvelder. Verwacht wordt dat Busi maandag gewoon in de basisopstelling zal staan van Vicente del Bosque. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Animo Spanje. Radio 1. Het nieuws van Alicante. Eens kijken wat er allemaal training is op de Twitter. Vannacht de hele dag training op Twitter. Jan Mulder, Groninger die echt over alles een mening heeft, die zat zich gisteravond namelijk weer flink op te winden in de NOS uitzending. We gaan ze uh, opjagen, maar vooral dus opsturen naar Portugal. Dit is onze opstelling en zo gaan wij spelen. Maar waarom wer zo wordt, waarom ik werken coaches we ja, ja, niet zo? Nee, ja, ik wil aanvragen waarom we spreken. Nou, ga door dan. Nee, jawel, nee. Ja, veel mensen verklaren op Twitter een liefde aan Jan Mulder. Maar er zijn ook ergernissen hoor. Vind Jan Mulder behoorlijk iri, zegt iemand. Houd je klepte in, vent. Dan matchday is het. Uiteraard Nederland-Portugal is ook veel besproken onderwerp op Twitter. Matchday, de dag van de waarheid. Vandaag is de dag allemaal waar natuurlijk. Maar waar mensen helemaal los op gaan... is de hashtag van de wedstrijd der wedstrijden. Dat is namelijk hashtag... Pornet. En daar worden wel aardig wat mensen opgewonden van. Ed Tel twittert heel Nederland zit zondag te kijken naar hashtag Pornet... wachtend op de broodnodige hoogtepunt. Hashtag. EK-erotiek. En dan nog Radiohead. Ook daar wordt veel over getwitterd. Dat is een band. Slecht nieuws namelijk. Gisteravond is voor hun optreden in Toronto... een deel van het podium omgevallen tijdens het opbouwen. Eén persoon is hierdoor om het leven gekomen. Er zijn drie mensen gewond geraakt. Via Twitter laat Ad Radiohead weten... dat hun concert door onvoorziene omstandigheden is gecanceld. Ze adviseren hun fans om vooral niet naar het podium toe te komen. En dan nog even de buien scan, kijken of er nog ergens regent. Nou ja, dus ergens in Groningen. Een beetje op de, op de rand van Groningen-Friesland. Daar gaat zo'n zo plakkaat wolken met regen erin. Die trekt gelukkig richting Duitsland. Uh, die hebben het eigenlijk ook niet nodig, want die, die moeten we een beetje te vriend houden. Dus sorry, Duitsers, voor de regelen die jullie krijgen vanuit uh, Duitsland. Excuus daaraan. Sportzomer is inmiddels in volle gang. Je hebt het natuurlijk kunnen horen hier op Radio 1 afgelopen week. En dat is voor Sportliefgek. Nathalie, alle reden <laughs> elke week in 4-7 een ode te brengen aan een van haar favoriete sporters. Natha-liefde voor sporters. Draxel heeft wel de bovenste zolken. Met een voorzet bij de tweede balen komt hij. Ja, Huntelaar heeft hij dus het doel te pakken en hij staat helemaal vrij het is een echte huntelaar door huntelaar krijgt nu de kans op zijn derde huntelaar huntelaar huntelaar het is afgelopen 4-1 en hij maakt er 3 klaas Jan Huntelaar maakt zijn belofte voor Testa in area niet op een Huntelaar Tiro Klaas Jan Huntelaar. Beroep spits bij Chocolmoe 4 en Oranje. Klaas Huntelaar! Ik zeg, zat hij er nog aan? Hij zegt ja, zit er nog aan. Maar hij had twee tampons in zijn neus. Hè. Ja, het is nog wat blauw, maar hij trekt vanzelf weg. Type stoere spits die voor niks terugdeinst. Scheve neus, Scheve tanden. Het maakt niks uit. Wat denk je als je in de spiegel kijkt? Ik denk, uh, neusje voor de goal staat weer recht. <laughs> is dat is wel stoer hoor. Ja, het ziet er uh, indrukwekkend uit, ja. Kuit uh, gaat de bal voorgeven, komt de bal voor, is het Huttelaar voor de 2-0. Hoppakee, over en uit. Goeiedag zeg, is dit even een bal terwijl Huttelaar geblesseerd uh, ligt en uh, zijn tegenstander ook. Zij zijn ze tegen elkaar aangeknald en uh, ziet het over Huttelaar minder goed uit. Die heeft zelfs graspol in zijn mond. En hij is zo dat fanatiek. Hij wil gewoon spelen in het weekend. Met een masker dat hebben ze al aangemeten. Een speler die zelf zo graag wil. Ik leef van, uh, van moment naar moment. Van blauw oog naar blauw oog. Van blauw oog naar blauw oog, ja. Alles is eigenlijk zo automatisch gegaan in mijn leven, dat niet. Ik kan wel zeggen, ja, ik hou niet van plannen. Maar ja, op een gegeven moment zit je bij een club. Of je zit bij het Nederlands elftal. Je, je, je krijgt een vrouw, twee kinderen. Mm -hmm. op een gegeven moment kan je, niet, je kan niet zeggen, ik doe maar wat. Ofwel, doe je nog steeds zo. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Vind je dat alles te veel geregeld is in het leven? Dan? Ja, dat wel. Ik het ook saai. Klaas Jan doet maar wat. Kon ik maar zomaar wat doen en dan nog zo goed zijn? Alles waar je, waar je voor werkt en wat je behaalt, dat is een hoogtepunt. Opgegroeid en grootgebracht bij PSV en Heerenveen. Groot geworden bij Ajax. Was het een mooie afscheid, Klaas Jan? Ja, dat was zeker een mooie afscheid, ja. Moeilijk? Ah, uh, er was niet uh, makkelijk mee. Nuchter. Maar Klaas zegt wat hij voelt. Natuurlijk, als ik wat voel, dan zeg ik het meteen. Je bent een nuchter mens, maar uh, je, je voelt wel uh, dingen natuurlijk. Meer dan een brok? Ik had wel een aardige brok in mijn keel. Het huilen stond het lachen, moet ik zeggen. Dus uh, ja, dat weet je toch nooit. Had je dat verwacht? Uh, jawel. Ja. Ook van jezelf? Jawel, want... Uh, ik weet zelf ook bij mijn andere mensen, die weten het uh, vaak niet. Dus uh, ik had het zelf wel verwacht. Real Madrid, AC Milan en nu topscorer van de Bundesliga bij Schalke 04. Spitsen zijn het geilste, zeg maar, op effectiviteit. Dat is gewoon het leven gewoon. Je leeft daar gewoon voor dat soort momenten. Dat is mijn leven gewoon. Reserve spits bij Oranje... Tot vanavond hoop ik. Bert, alsjeblieft. Ik ben benieuwd of het helpt. Kijken of hij gaat spelen. Volgende week brengt Nathalie weer een Ode aan een andere sporter in 4-7. En dat doet ze nog zolang de sportzomer duurt. Zometeen. De Belgische voetbalfans zijn voor ons. You said I was the most exotic flag. Lana Del Rey, een million dollar man. Hartstikke ah, leuk natuurlijk, al die aandacht voor het zelf al, Maar we moeten ook even aandacht gaan besteden aan onze zuidenburen. Want zij doen dan wel niet mee aan het EK. Maar daar hebben ze wel wat op bedacht. Een groep België heeft zichzelf namelijk aangeboden op ebay. Ze wilden het land gaan supporten dat het hoogste op hen zou gaan bieden. En de winnaar is Nederland. Huppatee, afgelopen week hebben ze dus in oranje outfits gejuicht voor ons land. David de Beukelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een van de Belgen die is overgelopen eigenlijk, hè, naar het Nederlandse kamp. Uh, ja, we zijn met 20.000 ondertussen. Oh. En uh, we zijn geveild op eBay en we zijn verkocht uh, aan een anonieme bieder. <laughs> Hoeveel heeft het dan opgeleverd eigenlijk? Nou, die anonieme bieder heeft uh, 3.000 euro uh, veil gehad. Wow. En dat geld geven we volledig aan Unicef. Oh, kijk, kijk aan. Dat gaat, ook niet, dat gaat niet naar het bier, maar dat gaat naar een goed doel. Eh... Uh, Nee, nee, nee, daar gaat het nou goed door. Ja, precies. Ja. Nou, dan, uh, dan, uh, dat betekent dus dat jullie voor, uh, voor Oranje zijn, uh, uh, dit EK. En, uh, al klamme handjes voor deze avond, heb je er een beetje vertrouwen in? Um, nou, uh, we hebben echt als fantastisch als huursoldaten onze lijf ervoor gegooid. We hebben sjaals en klompen geknutseld. We hebben het hele volkslied van buiten geleerd. Onze huizen en cafés zijn versierd. We hebben het als van die oranje proepsriemen met vier houders. Ja. En we noemen het Nederlands elftal ook onze jongens. Ik <laughs> weet dus niet waar we nog meer kunnen doen. Nee, ja, nee dat, is, dat lijkt me heel goed, inderdaad. Dus je bent helemaal goed voorbereid. Even een, klein, even een klein testje tussendoor. In welk jaar werd het Nederlands elftal Europees kampioen voetbal? Was dat 74, 1978, 1988? 1988. Uh, Dan was het niet buitenspel. Toelicht, Goed. 1 0 Van Barsten. Goed. Oh, de goal. Van de goal. Wat een schitterend doelpuntje. Ja, die te geloven. Zoals hij die wel uit de lucht had, die die Ah, mooi is dat. 88. Hé, hey, wat nou, David, als we er straks uit liggen. Wij, want wij, wij horen nu bij elkaar natuurlijk als, als Oranje supporters. Wat nou als we eruit liggen? Want ga je dan iemand anders, een, andere, een ander land supporter? Eh... Um. Er is geen enkele van de 20.000 leden van onze verkochte groep die er ook maar aan twijfelt dat, er een, uh, uh, dat we doorgaan naar de <lacht> kwartfinale. We nee. willen het zelfs geen mirakel noemen als het gebeurt, we gaan er gewoon vanuit. Ja, het is gewoon, uiteraard, natuurlijk gaan we door, dat kan bijna niet anders. Ja, mocht er iets verschrikkelijks gebeuren vanavond, ja. dan rouwen wij 24 uur. Ja. En daarna zetten we onszelf weer te koop op eBay. Heel goed, heel goed. En dan kan er dus weer een ander land waar jullie voor zijn dan, het komende EK. waar gaan jullie eigenlijk kijken? Want dat zijn er nogal wat, 20.000. Maar is er een soort van kroeg, een plek waar jullie samenkomen? Daar is een beetje per stad geregeld. We hebben op onze Facebookgroep plaatsen aangeduid per stad waar iedereen samen kan komen. En dan zitten die cafés tot een mok vol. Met oranje. Hmm. Leuk, leuk. Ik heb nog één ja. vraagje, misschien iets moeilijker. Wie, wie hoor je hier? Oh, oranje, maar dit is het raak. kampioen, daar is een zaak. Oh, oranje, maar... Enig idee, David. Ik, ik vrees dat ik hier kleur ga moeten bekennen. Ja, maar dat maakt niet zoveel uit hoor. Want het uh, is drie's roe, oh. um, Ja, ach. Je hoeft hem niet per se te onthouden. Oh. Ja, misschien nog één kleine bekentenis. We hebben alles gedaan om het uh, team te supporteren, behalve Heineken drinken. oh ja, ja, daar, uh, ja daar, daar ga je niet aan beginnen natuurlijk in België. Nee, dat, uh, daar uh, dat was een twintigduizend uh, uh, man sterke veto tegen. Ja, oké. Okay. Um, stel, uh, waar, waar hoop je op? Stel dat, dat Nederland er toch uit, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar stel dat het toch gaat gebeuren. Heb je een voorkeur voor een bepaald land? Nou, wij hopen stiekem eigenlijk op Zweden, maar die uh, oh ja, dat gaat ook niet door. Nee. zou zo uh, mooi zijn als België zelf eens een keertje mee gaat doen hè? aan het WK bijvoorbeeld. Zij hebben, jullie hebben zoveel talenten. Ja, um, maar net zoals Nederland, misschien hangt het niet goed samen. Uh, het is in elk geval de laatste keer dat we onszelf verkocht hebben, want in 2014 uh, spelen we tegen elkaar. Heel goed. De halve finale of Heel goed. Nou, David, hart voor oranje zeg ik dan maar. En uh, dank voor het juichen aankomende avond. Oké, okay. dag. Ja, we gaan naar, naar Nathalie, terug naar Nathalie, hoorde je net ook al. Het is vaderdag vandaag namelijk, ik weet niet of je dat door hebt gekregen... mocht je denken, potverdorie, ik heb nog een cadeautje nodig... dit is nog even je kans, trek nog even een sprintje zo meteen over een uur... naar het tankstation, even een bloemetje of een luchtje halen, komt het helemaal goed. Vergeet je vader niet even te bellen of dus dat cadeautje te geven. Nathalie van BNN University gaf haar vader vorig jaar een cadeau. Maar laatst kwam ze er ineens achter dat daar wel echt, ja, daar, daar gebeuren vreemde dingen mee. Pap, ja. we hebben jou vorig jaar toch een schuurmachine voor vaderdag gegeven. Wat doe je daar eigenlijk mee? Ja, dat klopt. Ja, ik gebruik hem nog wel als schuurmachine ook, overal, bij allerlei klusjes. Maar ik heb ook ontdekt dat je hem met een uh, soort veil, kun je hem ook gebruiken voor het feilen uh, van je nagels. <laughs> en helaas heeft je vader last van kalknagels en dat werkt best goed. Dus ik kan hem goed gebruiken erbij. Die kalknagels. Er, zitten, er blijken in de, in, in de winkel blijken hele kleine minuscule vijlsysteempjes um, uh, te zijn. En die kun je op je boormachine zetten, of op je schuur, vlakschuurmachine. En daar kun je hele kleine dingetjes mee wegschuren. En dus ook uh, je teennagels. Dat zou misschien ook iets voor jou zijn. Voor je nagels uh, hoef je niet meer naar de pedicure. Maar, weet je weet je maar heb je dit zelf bedacht of heb je dit ergens gezien? Nee, dit is uh, helemaal zelf bedacht. Klopt, ja. Ja, een beetje een ludieke toepassing van uh, schuurmachines. Dus wie weet voor andere vaders op vaderdag. Als je er last van hebt, is die multi inzetbare een uh, schuurmachine. Maar heb je wel eens andere dingetjes geprobeerd? Want je ziet wel eens van die reclames: uh, dat je een zalfje op kan smeren of zo op je nagel. Ja, werkt niet. Dat is een heel kort antwoord. Ik heb wel vaker dingen geprobeerd om die kalknagels inderdaad uh, te herstellen. En met hele zware medicijnen kun je dat ook nog doen, maar dat vind ik een inbreuk op mijn gezondheid. Dus dat wil ik niet. Ik wil het gewoon van buitenaf. En dat werkt goed. Ik, als ik het een beetje bijhoud, dan uh, kan ik er nog prima mee leven en heel oud mee worden. En uh, nog heel goed mee voetballen en dat soort dingen. Maar het gaat best wel hard. Ben je niet bang dat je je teen afschuurt schuurt of zo? Dat je, dat je uitschiet op je vel? Dat klopt, daar heb je gelijk in. Want ik heb ook een machine gehad die, die heel hard draaide, heel snel, met een heel hoog toerental. En die kon ik niet regelen. En dan heb je het gevaar dat het of, of te heet wordt en gaat branden. Of je schiet ernaast en dan heb je een wond bij je teen. Dus daar moet je wel voorzichtig mee doen. Je kan dus met deze machine kun je dus heel langzaam draaien, dat hoor je nu. Maar als ik denk, van, nou hier kan ik wat harder draaien of wat, wat meer afveilen en het is veilig genoeg... Dan kan ik hem dus reguleren zoals het dan heet. En dat werkt heel goed. Hij kan heel langzaam draaien. En heel snel. Nou, echt een top cadeau dus. <laughs> ja, dat is een geweldig cadeau. Wel, dat zijn eigenlijk wel mooie cadeaus, hoor, Nathalie. Wat dan? Wat wil je dit jaar voor vaderdag hebben? Ik, uh, ik zal je vertellen dat een vaderdag... Eigenlijk moeten we dat gewoon... Uh, dat zeggen een heleboel mensen altijd. Van Elke dag is het vaderdag of elke dag is het moederdag. En dat is natuurlijk een beetje zo, maar ik, elke dag... Uh, moet je proberen elkaar te ondersteunen. Dat is hartstikke goed. En nou ik je toch spreek, Nathalie. Ik heb nog altijd een boekje uit 2001 in mijn uh, bureau liggen. En dat boekje, toen jij tien jaar was... heb ik dat van jou gekregen voor Vaderdag. En in dat boekje zaten geweldige opdrachten voor jouzelf. Dus jij gaf een soort waardebonnenboekje... En dan kon ik die waardebonnen eruit scheuren. En er stond bijvoorbeeld in uh, dat je een kindje wil stofzuigen. Een brief op de post doen of de brievenbus doen. Uh, zelfs tien kusjes geven. En al die bonnen, die hebben voor mij zoveel waarde... dat ik ze niet ga gebruiken. Ik heb ze afgelopen tien jaar ook niet gebruikt voor jou of elf jaar. Waarom niet? Omdat ik dat eigenlijk een prachtig cadeau vind. Wat symbolisch is voor de liefde van een kind. Voor haar eigen vader. En dus ga ik ze niet gebruiken... Ik koester dat boekje. Het is het mooiste cadeau wat je een vader kan geven. Nou, zou ik dan maar vader dat cadeautje geven? <lacht> ja. Nou, ja. oh, mooi hè? Nou, dat is mooi. Nog een uh, paar uur. Nou ja, nog wel aardig wat uur. Maar iedereen zit zich toch wel een beetje nou, klaar te maken voor die ene wedstrijd van vanavond. We spelen tegen Portugal. Portugal-Nederland is vanavond een stekker pornet. En we moeten met twee verschil uh, winnen. En nu hebben wij een, een afgevaardigde daar in Oekraïne, in Gakov. Ze is er al een hele week. René van BNN University. En uh, Nathalie heeft ze net uh, wakker gebeld. En het uh, schijnt dat ze nogal uh, oh, pff, een beetje brakjes klinkt. Dus Even kijken hoe het echt is. Uh, <laughs> René, goedemorgen. Goedemorgen, <laughs> Hoe Heb je wat leuke dingen gedaan gisteravond? Nou, wij hebben gedronken op het Nederlands elftal. Oh, met het Nederlands elftal? Nee. Voor. Oh, voor. <laughs> ik en uh, we hebben heel erg geanalyseerd, maar wel met biertjes, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus het was, een, het was een leuke, gezellige avond. En zijn jullie eruit gekomen? Uh, weten jullie wat Bert moet gaan doen? Uh, nou ja, wat Bert moet gaan doen, dat is wel heel erg lastig. Maar we zijn toch wel heel blij, denk ik, dat, dat Huntelaar uh, in de basis gaat spelen. Nou, dat weet je helemaal niet zeker. Dat heeft helemaal niet, is helemaal niet, uh, niet gezegd, hoor. Oh, ik dacht nou, een van de mensen, ja natuurlijk, hoe meer biertjes je drinkt, ja. uh, hoe meer zekerheid je neemt. Ja, zeker in het basis, zei toen iemand. <laughs> <laughs> ja. hey, hey René, hoe is het in Garkov? Uh, in Heb je nog een beetje naar je zin, of is het echt, uh, het is, is het echt een grafstemming uh, als je geen bier drinkt? Nee, nee, nee, het is echt heel erg leuk. Het is, uh, nou ja, goed, het is wel echt uh, Oostblok, mm -hmm. Ja, het, het blijft Kharkov, maar. Het is een prachtige stad en het leuke is dat er, ondanks dat Nederland er bijna al uit is, dat alle oranje supporters nog steeds ervan overtuigd zijn dat ze we deze wedstrijd gaan winnen. Ja, we hebben een, een, een, een er, er is een soort van vertrouwen in het, in de oranje supporters. Ja, dat krijg je er gewoon niet uit, hè? Nee. Nee nee, nee, nee, nee, En, en, en uh, jij zit dan nu een week in gang. Ben je al een beetje gewend aan die hele Oekraïense leefstijl? Of, of denk je van nou, ik ben wel toe om naar Polen te gaan bijvoorbeeld. Of naar, meteen, uh, naar Nederland. Nou, ik denk dat je hier niet zo heel erg snel kan wennen aan de leefstijl. Bovendien is het nu wel een beetje een veranderde leefstijl. Hè? Ik bedoel, de politie die is uh, wel goed geïnstrueerd dat ze ons niet lastig moeten vallen. Mm -hmm. En ik denk dat wij als wij hier een week lang zouden zitten, als we zeg maar... Want hierna is, is er niet meer, niet meer in of hè. Dan zijn er geen voetbalwedstrijden meer. Want ja. denk dat het wel een beetje het normale leven weer terugkomt. Ja. Dan denk ik dat het wel lastig is om als uh, Nederlander hier te wonen. Ja, <laughs> toch wel. Hè? Want, want spreken mensen daar nog een beetje Engels of is het echt allemaal handen en voeten en, uh, en half Russische woorden gebruiken? Uh, nou, rustig Russisch worden, ik weet niet. Ik uh, spreek een woord uh, Russisch. Yeah. <laughs> maar de meeste, meeste mensen spreken echt geen Engels. Nee. Ze spreken gewoon echt Oekraïnsklaag. Nu weet ik dat, uh, dat uh, jullie uh, daar uh, met jullie hele club... want jullie maken uitzendingen voor Radio 2 en ook voor 3FM, Koen en Sanders Show. Jullie hebben er nog wel vertrouwen in. Want er is zelfs een, iemand nog naar na, na Wasjouw gestuurd voor het geval dat we toch doorgaan. Om daar alvast wat voorbereidingen te treffen. Ja, dat is ja toch je even... moet ook wel rekening mee houden. Nou, maar dat is toch echt... Hou, die, hou jij er nog rekening mee? <laughs> nee, nee? nee, we zijn wel eigenlijk behoorlijk pessimistisch met z'n <laughs> Ga je naar de wedstrijd vanavond? Ja, oh, ja, okay. ja, ja. Dus je bent er wel bij. Dus je gaat toch nog maar een keertje jezelf, uh, jezelf kwellen. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het moet maar, hè? Het moet maar. Zelfkaststijding. Ja, precies, ja. Nou, ik wens je heel veel plezier bij de wedstrijd. Ik, uh, ik, ik zal voor je duim. Ik hoop dat het een toffe wedstrijd gaat worden. En ik hoop dat Nederland met twee doelpunten verschil wint. Want dan kunnen we je namelijk volgende week bellen vanuit... Ik denk Warschau, geloof ik, hè? Ga je dan naartoe? Ja, Warschau. Maar ho, dan moet Duitsland ook nog minder van Denemarken. Ja, oh ja, ook nog inderdaad. Ach, het hangt aan zoveel... Het is echt niet te geloven. Dankjewel, René. En uh, ik uh, hoop je nog lang niet te zien. Jo, is goed. Doei, doei, doei. doei. Uh, tot zover, uh, dag, nee, tot zover 4-7 voor deze zondag 17 juni. Ik wens iedereen een hele mooie wedstrijd. Zometeen meteen, Kiever Alouche met dit is de zondag. En ik ben de volgende week weer. En hoop, hoop, hoop, hoop, hoop dat we dan in de finale staan. Ik hoop het zo. Ik hoop dat we in de finale staan. BMM. Hoe klinkt een drijvende tuin? Nou, zo.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 Nederland 2. Dit is radio 1.